1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Oud-premier Tony Blair verdedigt zijn contacten met de pers. Rusland geeft de Syrische regering en de opstandelingen de schuld van het bloedbad. En de Elfstedentocht is begonnen op de fiets. Het is volop zon vanmiddag, alleen op de stranden is het soms mistig. Temperatuur stijgt in het binnenland naar 22 tot 25 graden... maar aan zee wordt het dan maar een graad of 15. meteen eens even horen van Gerrit Diemstra hoe dat nou eigenlijk zit. Mogelijk dat in het oosten en zuidoosten later vanmiddag een bui ontstaat. Morgen wat meer bewolking, maar nog wel geregeld zon. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Eerst naar Tony Blair, de Britse oud-premier. Vandaag wordt hij gehoord door de commissie Leveson. De commissie die de banden onderzoekt tussen pers en politiek. En volgens sommigen zijn dat droebele banden. Correspondent Anne Sane, Die verhoren zijn nog aan de gang. Blair zit er nog. Wat heeft hij tot nu toe allemaal gezegd? Ja, wat het meest opviel was dat hij niet ontkende dat politici en media een hechte relatie hadden of hebben. Hij zei daarbij dat het hem ook logisch lijkt. Natuurlijk heb je als minister-president te maken met machtige mensen en daar was Rupert Murdoch er één van. Hij zei het gaat hier om een werkrelatie. En hij gaf zelfs ook een voorbeeld van de Financial Times. In die tijd wilde de krant overlopen naar de conservatieven en Tony Blair gaf uiterlijk toe dat hij dat probeerde te voorkomen. En hij ziet daar ook niet echt een probleem in. Het probleem zit hem niet in de hechtheid van de relatie tussen politici en de media maar de balans van de machtsverhoudingen en daarin zei hij zit nu dus de fout. Ja, hij was er achteraf ook misschien niet helemaal zo gelukkig mee. Kun je wel concluderen. <nacht> nee, inderdaad. Nee, nee, nee. Hoe, hoe zit hij erbij eigenlijk? Want je ziet hem een tijd niet en hij ziet er toch wel aardig uit volgens mij. Ja, nou, Tony Blair werd al tijdens uh, het premierschap... de king of spin genoemd. Hij is altijd goed geweest in het beïnvloeden van de media... en het deels bepalen van de agenda van het nieuws. En nu ook weer. Hij komt inderdaad heel menselijk en natuurlijk... en bovenal ook geloofwaardig over. Hij spreekt simpele en duidelijke taal... dus dat spreekt mensen ook heel goed aan. En hij neemt zelf zelfs soms um, de leiding, tenminste zo lijkt het. Hij zegt steeds look of kijk, het zat gewoon zo en zo. En op Twitter werd er veel commentaar gegeven op zijn welbekende handgebaren. Dat heeft hij ook altijd al gedaan. En sommige mensen zeiden er zelfs een beetje nostalgisch van te worden. Wat wil de commissie nou speciaal van hem weten? Nou, waar ze hem vooral over ondervragen is dus uh, de, de relatie tussen hem en uh, de politiek. En hij heeft het ook even kort over Rupert Murdoch gehad. En ook over uh, met, uh, um, zijn relatie met de oud-redactrice van uh, News of the World, Rebecca Brooks. En ook hij hij uh, ontkende dus de relatie tussen, Rupert, zijn relatie tussen Rupert Murdoch en Rebecca Brooks niet. Hij zei, um, natuurlijk had ik een relatie met ze, maar nadat ik uh, geen premier meer was, zie ik ze ook niet meer. Dus het zijn geen goede vrienden van me, het was gewoon een werkrelatie. Ja, Tony Blair dus. Op dit moment gaat het verhoor nog steeds door. Anne Sade, dankjewel. Ja, hoe zit het met die mist aan zee? Een dikke sluier mist over een groot deel van de Noordzeekust. Een dagje aan het strand lijkt voor veel mensen in het water te vallen. Hallo Gerrit Hiemstra. Ja, goedemiddag. Is, is, is die zeevlam, zoals dat heet, is dat hardnekkig? Gaat dat nog weg, denk je? Nou, ik denk dat dat nog een groot deel van de middag kan duren. Want uh, op de Noordzee, uh, de hele, een heel groot deel van de zuidelijke Noordzee... dat zit helemaal dicht met uh, zeemist. En uh, de wind is ook van zee. Dus uit het noordwesten, noordnoordwesten. Dus het zal voorlopig nog wel eventjes uh, doorgaan. Hoe ontstaat dat? Kun je dat eens uitleggen? Nou, het ontstaat uh, omdat eigenlijk het uh, zeewater nog koud is. De zeewatertemperatuur is nu zo'n 12 graden. Afgelopen nacht is er heel weinig wind geweest op zee. En uh, de lucht boven het koude zeewater is uh, relatief vochtig. En doordat uh, die lucht wordt afgekoeld door het koude oppervlak, door het koude zeewater, wordt het mistig. En uh, dat lukt eigenlijk alleen maar als er heel weinig wind is. En dat was afgelopen nacht het geval. Uh, nou, en als dan de wind van zee waait, uh, ja, dan kan een dagje strand enorm tegenvallen. Want het is dan ook maar net gewoon boven dat strand, hè? Het is maar heel weinig eigenlijk. Ja, het is, uh, het is uh, ook de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust hebben er het meeste last van. En ook de Waddeneilanden. In Zeeland valt het mee. En dat geldt ook voor de Groningse kust. En ook, zeg maar, rond het IJsselmeer is ook geen sprake van mist. Dus Hoe kan dat dan? Alleen weer? Maar... Ja, nou goed, zo ver komt het niet. Want uh, zodra die mist het land optrekt, op een gegeven moment komt het dan boven het warme land... En door het, door de, het warme oppervlak uh, lost dan vervolgens de mist op. Dus het is ook echt maar een hele smalle strook van nou, een paar kilometer landinwaarts. En vervolgens verdwijnt het als uh, sneeuw voor de zon. En het is gewoon pech hebben hè, als je erin ziet. Ja, het is echt pech hebben, ja. want het, uh, het kan echt de hele dag nog wel aanhouden. Met, met een beetje geluk lost het uh, dan eind van de middag op. Maar ja, dan is de dag al bijna om. Ja, we weten in elk <laughs> geval weer hoe het zit. Uh, Gerrit, dankjewel voor je uitleg. Op de beurs in Madrid is de handel in het aandeel Bankia vanochtend hervat... met grote verliezen. Direct na de opening daalde het aandeel van de Spaanse bank met 30 procent. En aan het eind van de ochtend was het verlies teruggelopen tot zo'n 14 procent. Vrijdagochtend werd de handel in het aandeel stilgelegd. Bankia vroeg voor het weekend om 19 miljard euro staatsteun. En de kapitaalinjectie die nodig is om de bank overeind te houden... en aandelen van andere Spaanse banken staan ook in de min. En de rente op Spaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau dit jaar. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De politie in Amsterdam heeft een schoonmaakster gered. Die zat al twee dagen vast in een lift. Vrouw van 31 was zaterdag aan het werk in een advocatenkantoor, zegt de politie. En Bij, uh, bij aankomst uh, in het pand aan de wetering hebben we ook uh, wat spullen van haar aangetroffen. En na het onderzoek leerde ons dat ze vast zat in de lift. Daar is ze uitgehaald. Uh, ze was wat versucht, dat zult u begrijpen, na uh, bijna 48 uur in de lift. Uh, maar was voldoende goed aanspreekbaar. En uh, na, na korte behandeling door de GGD uh, mocht ze eigenlijk ook gelijk naar huis. En het lijkt erop dat die lift is stil komen te staan... na een stroomstoring in het centrum van Amsterdam. En de schoonmaakster had waarschijnlijk ook geen telefoon bij zich. De Russische minister Lavrov zegt dat zowel het Syrische regime... als de opstandelingen verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Haula... waar vrijdag meer dan 100 mensen zijn gedood. Volgens VN-waarnemers heeft het Syrische leger een woonwijk in Haula bestookt met zware artillerie en tanks. Op een persconferentie uitte Lavrov ook kritiek op landen die stellen... dat een vertrek van president Assad noodzakelijk is... om tot een oplossing te komen voor het Syrische conflict... De New York Times berichtte dit weekend dat president Obama werkt aan een vredesplan voor Syrië, waarbij Assad vrijwillig opstapt. Een lang lint van fietsers trekt vandaag langs Dokkum, Franeker, Hinderlopen en nog acht andere Friese steden. Voor de honderdste keer kunnen mensen de 230 kilometer van de Elfstedentocht niet op de schaats rijden, maar op de fiets. En ruim 14.000 mensen zijn vanochtend gestart voor die fiets-Elfstedentocht. Karin Alberts hier is erbij in Friesland. Karin, waar ben jij op het uh, Elfstedenparcours? Ja Jan, ik ben in Bolzwart en dat is de belangrijkste plaats voor deze steden fietstocht. Want hier start en hier finish de tocht. En tussendoor is er ook nog een moment dat de fietsers na 140 kilometer hier langskomen. Om te stempelen en ze krijgen ook nog een kopsoep aangeboden. Krentenbolletje hoor ik zeggen, die heeft u nodig voor wat extra energie? Zeker. Hoe gaat het tot nu toe? Uh, ja, tot nu toe lijkt wel redelijk. En u heeft er zo er zo'n 140 op zitten nu? Ja, klopt. En vorige week voor het eerst 150 gedaan en dat ging eigenlijk niet. <lacht> dus ik was eigenlijk uh, ja, een beetje gespannen, maar het gaat uiteindelijk heel erg goed. En waarom gaat het dan nu zo goed? Komt het door de sfeer, door de nou, mensen langs heb, de kant? ik uh, heb heel veel pasta gegeten <lacht> en ik denk dat ja, die training van vorige week toch wel een beetje geholpen heeft. Want voor de rest fietsen niet zo vaak? Amper, amper. Zo, is dat geen overmoed dan? Uh, een beetje wel, ja. Hoe is het met de billen, om eens wat te noemen? Uh, nou, de billen gaan eigenlijk wel goed. Je zou verwachten enorme zadelpijn. Ja, maar ik heb uh, stevige billen. Maar ah, dan nog? Ja, nee, nee, dat zou ik ook verwachten. Maar het valt reuze mee. Eigenlijk zijn mijn schouders, daar heb ik het meest last van. Omdat het, ja, die houding ben ik niet gewend. En dan, hè, dan moet je steeds omhoog kijken. Nou ja, en dan uh, krijg je last van de schouders. Dus ik ben blij dat ik eventjes uh, wat kan eten. En even eraf kan. U ziet er dan fris uit. Ja, best wel, hè? Doe u zich zo? Nee, uiterlijke schijn. Is het de eerste keer dat u meedoet? Ja, klopt. De eerste keer. Moest u nou ook loten? Is het net als bij de uh, Elfstedentocht op de schaats? Eerlijk gezegd weet ik dat niet, want een vriend van mij heeft dat geregeld. Dus ik heb eigenlijk geen idee uh, hoe dat werkt. Maar volgens mij kon niet iedereen die in had geschreven, kon uh, meedoen. En is er wel een willekeurige loting in geweest. Hè? Want ze schrijven maar 15.000 of 16.000 mensen in. Ja. Ja. 15.000. Ja, 15 nou, het zijn er best veel hoor, ja? zo aan de start vanochtend. Ja. Zijn het net mensen als u met een wielrennersfiets of zijn er ook recreanten bij? Nee, absoluut niet alleen met wielrenners. Nee, Je nee? komt van alles tegen onderweg. Mensen met uh, tandems, uh, mensen met bakfietsen. Oh, bakfietsen. Fietsen dan niet maar met die bakkers fietsen en met radios ervoor. Nee, ik kom van alles tegen. En wat denkt u dan? Die gaan het nooit redden. Nee hoor, nee, want je hebt tot middernacht. Dus uh, als ze de conditie hebben dan uh, en ja, de tijd hebben ze wel, dan redden ze het wel. Ja. Ja. In Servië beginnen vanmiddag de onderhandelingen over een pro-Europese regering. De presidentse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de nationalisten... die juist meer aansluiting met Rusland willen. Maar het is de partij van de nieuwe president Nikolic niet gelukt om een regering te vormen. En door de samenwerking van de democratische partij van oud-president Tadic... met de socialistische partij is er in Servië meerderheid voor een pro-Europese kabinet. En zo'n kabinet is van belang voor de toetreding van Servië tot de EU. Gisteravond zei Tadic dat hij graag premier wil worden van die nieuwe regering. Britse onderzoekers waarschuwen voor een mogelijk veiligheidslek in militaire computerchips uit China. In die chips zouden codes zijn ingebouwd, waarmee van een afstand de computer kan worden overgenomen of uitgeschakeld. Die chips horen goed beveiligd te zijn, omdat ze onder meer worden gebruikt in westerse wapensystemen en kerncentrales. En inlichtingendiensten, ook de AIVD, waarschuwen al langer dat China toegang probeert te krijgen tot computersystemen in het Westen. Of de Chinese overheid er ook echt achter zit, dat durven de onderzoekers niet te zeggen. En die onderzoekers gaan hun bevindingen in september toelichten op een veiligheidscongres in België. Sport. Er wordt getennist op Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Twee Nederlandse tennisters staan op de baan. Maar eerst nog eventjes naar de nummer 1 van de wereld. Victoria Azarenka, Mark Brasser zit te kijken. Want jij zei daar straks, ze heeft het moeilijk. Ja, ze heeft het uh, moeilijk. Ik zei daar straks ook... ik denk niet dat ze gaat verliezen. Nou, hoe moeilijk ze het had. Ze verloor de eerste set met 7-6. Stond in de tweede set met 4-0 achter. achter Kansen voor haar tegenstandster Brianti uit Italië... om op 5-0 te komen zelfs. Dat lukte niet. Ja, en toen kwam Azarenka terug. 4-1, 4-2. Ze pakte 6 keer. James op rij won die tweede set met 6-4. wil nog niet zeggen dat ze de partij gewonnen heeft. In de derde set is het inmiddels 1-1. Het is nog steeds worstelen. Het is knokken voor de nummer 1 van de wereld. Maar goed, de wereld ziet er weer wat zonniger voor haar uit. Dat is mooi. Nou, Kiki Bertens. Eh, even naar Kiki Bertens. Want zij maakt haar debuut op een Grand Slam. Een geslaagdebuut. Ja, uh, zeker. Tot nu toe wel. Ik uh, bedoel, dan mag uh, voor Azarenka de, de wereld er weer wat mooier uitzien. Voor Kiki Bertens. Is een stralende zon hier uh, op, het, uh, op het Roland Garros Park. Uh, Bertens speelt tegen Christina McHale. Dat is een, een speelster uit de Verenigde Staten. Een speelster uit de top 40. Je zei terecht, uh, Kiki Bertens maakt haar debuut. Daar is helemaal niks van te merken. Ze speelt heel erg goed. Ze beweegt vooral heel erg goed. Veel lengte in haar slagen. De service is goed. En ze speelt eigenlijk heel volwassen. Opvallend volwassen voor een meisje ja, dat, dat zo weinig ervaring heeft. Bertens heeft de eerste set inmiddels met 6-2 gewonnen. En ja, dat, dat ziet er ontzettend goed uit. Ja, en Krajicek? Krajicek staat op dit moment inderdaad ook op de baan. Speelt tegen een uh, Kroatische, tegen Martic. Ook uh, hoger op de wereldranglijst dan Het Gaat daar gelijk op. 2-2 in de eerste set. 40 gelijk. Dus daar is nog niet zo heel erg veel over te zeggen. Ja, het goede nieuws komt echt van de baan van uh, Kiki Bertens. Goed zo. Mark Brasser op Roland Garros. Het is 13 over 1. We kijken bij René Passet bij de ANWB. Het wordt snel drukker op de weg nu, Jan. Met een paar files vanaf de kust. En dan moet je denken op de, aan de, de wegen vanuit Zandvoort, Bloemendaal... maar ook Scheveningen en in mindere mate de Zeeuwse kust. Daar vooral drukt op de N59. Het heeft een beetje te maken met het tegenvallende strandweer. Direct aan de kust uh, is het soms bewolkt en uh, zelfs maar 14 graden. Nog een paar files op de A9 Alkmaar-Amstelveen... bij Knopet raasdorp 4 kilometer. En op de N9 vanuit Ten Helder tussen Petten en de Afrit Egmond... 5 kilometer richting Alkmaar. Maar. Op de A12 Utrecht Den Haag is een ongeluk gebeurd met een fiets die op de rijbaan lag. Dat gebeurde tussen Woerden en Nieuwebrug. Er staat 3 kilometer file. De rechter rijstok is dicht. Op de A20 bij Rotterdam ook files door een ongeluk. Richting Gouda bij Terbrechtseplein 4 kilometer. Daar zijn twee rijstokken dicht. En richting Hoek van Holland door de kijkers tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 2 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nauwe contacten tussen pers en media zijn onvermijdelijk, zegt Tony Blair... voor de commissie die het afluisterschandaal onderzoekt. Volgens de Russen is ook de oppositie in Syrië schuldig aan het bloedbad van Haula. En het is ruim 20 graden en de Elfstedentocht is begonnen op de fiets. Sterkte met de zeevlam als u aan de kust zit. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer met lunch.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 Dat telt. Ik ben Etten den Boer, consultant bij BDO Accountants Adviseurs. Wilt u persoonlijk advies? U vindt ons via bdo.nl. BDO, omdat mensen tellen. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een ipad cadeau. Lectric.nl Scapino Ballet Rotterdam presenteert... Twools. 75 minuten non-stop dans. 26 dansers, 8 choreografen...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met weer iemand die een beroep heeft... dat met het geloof te maken heeft. Dit keer is het priester Michiel Peters. Deze week volgen we de werkweek van Tof Tissen, senator voor GroenLinks. Hij is onder meer ook voorzitter van de commissie die over Tofik Dibi oordeelde... dat hij ongeschikt is om lijsttrekker te worden voor GroenLinks... De reacties op die beslissing werden zeer persoonlijk. Er lag ook hilarisch erbij. Hoor. Deze man hoort een Pyongyang thuis. Hij heeft meer van een Noord-Koreaan dan van een Westerse-Democraat. Maar ik vond het wel, ik vond het wel kwetsend. Ja. Het, is, het, is, het kwam wel aan. Nou, half twee is stand.nl en daarin gaat het op de feestdagen over de stand van Nederland. Vandaag luidt de stelling daarom, het gaat goed met de natuur in Nederland. Um, we zijn natuurlijk benieuwd wat u daarvan vindt. Um, als je kijkt naar dat uh, lenteakkoord. GroenLinks heeft daar natuurlijk een flinke vinger in de pap gehad. 200 miljoen komt erbij voor de natuur in ons land. Ja, is dat goed of is dat niet goed? Uh, we gaan het uh, graag van u horen. Het gaat goed met de natuur in Nederland. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat dan eens 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Stam. Dit is Radio 1, de werklunch. Pinksterweekend is traditiegetrouw een evenementenweekend. In Friesland wordt dus gefietst, hè. de Elfstedentocht, hebben we net gehoord. In Landgraaf is natuurlijk het hele weekend al Pinkpop aan de gang. En eh, er komt nogal wat kijken bij het organiseren van zo'n evenement. Dat weet ook Ron Feit, als geen ander. Die is namelijk verkeersregelaar bij een ander festival dat dit weekend plaatsvindt. Het christelijke Pinksterfestival De Opwekking. Het wordt gehouden in Biddinghuizen. Ron, goedemiddag. Goedemiddag. Het is de laatste dag van het festival. Gisteren geloof ik 55.000 bezoekers of zo. Hè? Klopt. Dat, uh, ja, daar gaan we absoluut van uit dat het zeker 55.000 zijn geweest. En hoeveel zijn er vandaag, weet je dat ook? Uh, nou, we hebben sowieso al ruim 20.000 kampeerders gehad uh, voor het hele weekend. Vanaf uh, afgelopen vrijdag tot en met vandaag dus. En, uh, maar vandaag hebben we natuurlijk ook uh, weer wat wij noemen zogenaamde daggasten. Dus mensen die voor de diensten komen. Die vanochtend is geweest en vanmiddag uh, is er nog een afsluitende dienst die tot vier uur duurt. Ja. Dus uh, ja, al met al uh, denk ik dat we toch ook vandaag uh, wel zeker 30.000, 40.000 mensen op het terrein hebben. En, en dan, en dan uh, is het allemaal goed gegaan eigenlijk het afgelopen weekend? Ja, boven verwachting weer. Het is altijd weer een uitdaging hoe het allemaal weer gaat natuurlijk. Uh, met name omdat we dit jaar een uh, behoorlijke wijziging hadden met de inrichting van het terrein op zich. Maar uh, dat heeft ook uh, gelukkig allemaal heel goed uitgepakt. Het is wat ruimer van opzet. Uh, we hebben ook uh, meer kampeerders gehad dit weekend dan het uh, jaar daarvoor weer. Het was altijd ongeveer 18.000 en 18.500. Nu waren het er 20.500. Ja, ja. Dus ja het, is, uh, ja, het is een schitterend evenement. Nou, nou kan ik me voorstellen, nu is het nog even sit back and relax. Het is een uur of één. Je zegt straks om vier uur is het afgelopen. Dan moet dat hele zwikkie dus weer weg daar. En dan kom, ja. jij, dan kom jij met je mensen kom je in, in, in, in de picture. Ja, nou ik ben vanaf vanmorgen zes uur al bezig. Uh, omdat dan, uh, ja, We hebben een aantal jaren geleden een, uh, ja, een regel gemaakt om het evenemententerrein vrij van auto's te hebben. Dat betekent dat uh, ja, alle mensen die op het evenemententerrein zijn en kamperen, die moeten hun auto aan de andere kant uh, van het terrein zetten. Uh -huh. Dat is helemaal uh, parkeren geworden. Dus al die uh, kamperers die moeten vandaag met hun auto weer terug naar de andere kant van het terrein. En uh, dat mocht vanaf vanmorgen 7 uur. Dus het is de hele dag al uh, ah, heel veel kampeerders... die van ja. de ene kant naar de andere kant van het terrein gaan. Dus het is al een behoorlijk ja, klapwerk geweest inmiddels. We, we hebben allemaal wat eens te maken met verkeersregelaars. En, en af en toe reageren mensen op een of andere manier heel agressief op. Maken jullie dat mee ook of niet? Uh, ja, jammer genoeg wel. Ja? Is, is het <laughs> maar dat ge... heeft vaak iets te maken met verhitting. Maar uh, nee, niet in die mate dat er uh, mensen over de motorkap heen liggen of zo. Wow. Of over voeten worden gereden. Maar, want dit is ook nog een, een, zeg maar, een christelijk festival. Is het dan, ja. Merk je dan dat mensen gewoon wat, wat, wat, wat netter zijn en wat aardiger? Of maakt dat eigenlijk niet uit? Ja, ik ben absoluut uh, van overtuigd dat de mensen hier aardig uh, zijn. Of in ieder geval. Uh, niets andere insteek hebben uh, als gebruikelijk, maar nogmaals, uh, ook hier kunnen mensen verhit raken. Ja. Uh, raken soms de sporen een beetje buister of hebben te lang moeten wachten en moeten dan een andere kant op dan zij wilden. Ja, dan uh, wordt er ook wel eens uh, iets meer dan gepuft uit de ja. auto, zeg maar. Ja. <lacht> ja. Um, en en ja, wel eens gevaarlijke dingen ook meegemaakt? Dat tegen mensen over je tenen reden of zo? Nee, gelukkig niet. Nee hoor. Nee, nee, nee. Oké, okay. nee, nou dat, dat is heel goed. Want je doet dit werk ook vrijwillig, hè? Um, ja. ja. Dat betekent wel dat je altijd aan het werk bent, op, op momenten dat andere mensen feestvieren. Klopt. Dat is uh, eigenlijk een beetje erin gegroeid. Uh, ja, dat, dat, dat weet je als je bij de afdeling verkeer gaat werken. Uh, we werken met een uh, team van uh, negen coördinatoren die het werk doen, en ja, ik doe dan het uh, overkoepelende coördinator van het geheel. En uh, ja, eigenlijk werken we de hele dag door. En uh, ja, sommige jongens moet je zelfs uh, soms uh, even wegsturen. Maar we zijn uh, in principe starten we s morgens om uh, 8 uur met onze diensten, zeg maar, de eerste shift. En uh, die duurt tot een uur of uh, elf s'avonds ja, ja. in, in totaal. Iemand ja. moet het doen, uh, maar we zijn er allemaal ja. blij mee, want anders zou het helemaal een zootje worden op die festivals. Uh, werk ze nog even dan vandaag? Ik, uh, ja, dank. Oké, okay, dag. Ja. Uh, mooi dat hij terug in al die drukte nog even aan de telefoon kon komen. Ron Feijs, verkeersregelaar bij het festival De Opwekking in Flevoland was dat. Op deze feestdagen hebben we gesprekken met mensen die ervoor gekozen hebben om uh, ja, hun beroep te zoeken in het geloof. Uh, in ieder geval iets met het geloof te doen en ook met, met hun beroep. En vandaag is dat Michiel Peters, die is priester in Den Bosch. Dag meneer Peters, goeiemiddag. Hallo, goeiemiddag. Al een drukke dag achter de rug, hè, geloof ik. Ja, redelijk. Ja. We hebben al uh, vanaf zeven uur... Uh... Missen gehad, ja. Een aantal missen gehad op, op verschillende plaatsen ook, dus dat is echt uh, racen en rennen. Ja, nou ja, goed, uh, met de fiets uh, kun je in een bos wel alles, uh, <laughs> alles rondrijden, ja. ja. Um, en dat op de dag die eigenlijk door het Tweede Vaticaans Concilie is afgeschaft, hè? Nou, ja, dat wil zeggen... We hadden, voor het concilie had je altijd een, paas, of een pinkster octaaf Dus acht dagen na Pinkster was het nog zeg maar, een feest. Net zoals dat met Paas en Kerstmis nog zo is. Dat is afgeschaft. Eigenlijk is vandaag in andere landen is dit geen bijzondere feestdag... maar in Nederland en in Duitsland geloof ik... en nog wat noordelijke landen. Ik denk inderdaad door de aanwezigheid van uh, protestantse medechristenen... in de omgeving, die, die ook Tweede Pinksterdag vieren... dat wij, dat ook, dat wij eraan hechten om dat ook uh, te doen. Ja, Lekker met die protestanten mee... Ja. Ja. ja, Als het een vrije dag oplevert, waarom ook niet, hè? Zij, nou ja, u u hebt uh, eigenlijk Russisch gestudeerd hè? In, in Leiden... en ook in Moskou trouwens, uh, rechten ook nog gedaan. En uh, hoe kwam daar het geloof ineens om de hoek? Ja, nou, ik ben uit een, uh, uit een gelovig gezin, uh, gelovig opgevoed... Uh, moet zeggen, op de middelbare school... Ja, um, verslofte dat enigszins in de zin van... niet zozeer dat ik niet meer naar de kerk ging... maar wel uh, dat ik het idee had dat... Uh, geloof en kerk weliswaar uh, mooi en interessant waren. In de zin van, ik, ik heb daar nooit iets negatiefs van, van meegekregen. Tenminste, als kind. En, uh, maar uh, ja, dat was wel totaal iets anders dan, uh, dan waar het op school over ging. Zeg maar, waar mensen op school voor leefden, laat ik het zo zeggen. Uh, het was iets wat... Uh, in zekere zin wel verdedigd moest worden. Er werden wel allerlei dingen over gezegd... waarvan ik uit eigen ervaring wist... dat ze niet helemaal overeenstemden met, met, met, met de werkelijkheid. Maar het was wel als het ware een soort verloren zaak... als je dat zo mag zeggen. Uh -huh. En uh, tijdens mijn studie ben ik in contact gekomen... met Erasmus-studenten uit Italië... Van van gemeenschap en bevrijding. Dat is een van de nieuwe bewegingen, een van de nieuwe uh, dingen die er zijn... Uh, de afgelopen decennia gegroeid in de katholieke kerk. Uh, en die, goed voor hun was het geloof iets uh, wat ja, in het hier en nu uh, interessant was... en uh, in staat het leven zeg maar, ten goede te veranderen. En langzamerhand met hun zag ik inderdaad dat dat waar was. Dat het uh, ja, veel meer de moeite waard was dan ik eigenlijk zelf had gedacht. Nou, en dus besloot u priester te worden en een priesteropleiding in Rome te gaan doen. Hoe reageerden u, uh, uw ouders daarop? Ja, dat heeft eventjes geduurd natuurlijk. Hoor. Ik, ik was een heel andere weg aan het instaan. Ik, dus, ik deed dus inderdaad Russisch en, uh, en rechten. en Een beetje georiënteerd op de, uh, op de buitenlandse dienst, op de diplomatie. Toen, uh, ja, toen kwam eigenlijk een ideetje terug wat ik als kind had gehad. Misschien wat romantisch. Uh, uh, ik had een oud oom die in een missie was geweest. Uh, maar goed, uh, dat, als, als kind had ik er wel gedacht: missionaris worden, priester worden. Uh, ja, goed, om het evangelie naar mensen te brengen die het niet kennen. Uh, dat kwam eigenlijk vreemd genoeg uh, terug. Inderdaad, aan het eind van mijn studie. Natuurlijk op een volwassen manier. Uh, en toen. Goed, dan via die beweging kwam, kwam ik in contact met een, uh, met een priestergemeenschap uh, die inderdaad dat als, als doel heeft om mensen mm. uit te zenden waar dan ook naartoe. Maar, en, maar uh, ik vroeg eigenlijk toen u, toen u besloot om, om uh, laten we zeggen, die priksopleiding te gaan doen, hoe, hoe reageerde de omgeving daarop? Oh, ja, nou ja, heel verschillend. Mijn ouders zeiden, dus mijn vader was heel serieus, mijn moeder die uh, zei, dat is een goede beslissing. Zei ook wie gaat dat betalen? <laughs> Want ik had toen al zeven jaar gestudeerd. <laughs> ja. en, uh, Komt toen nog hè? Dat komt toen nog inderdaad, ja. Maar goed, aan alles komt het eind. Maar uh, dat, dat werd ook opgelost. En uh, ja, verder heel verschillend, uh, moet ik zeggen. Uh, sommige mensen zeiden heel serieus tegen me, van, uh, uh, ook medestudenten: van, Je weet dan dat je niet mag trouwen. Nou ja, goed, dat, dat gaf wel aan dat ze, ze om me gaven. Dat ze belangrijk vonden dat ik, dat ik een verstandige keuze maakte. Andere zeiden, meer in het algemeen: Van uh, uh, erg de moeite waard dat jij kiest voor datgene wat jou gelukkig maakt. En uh, dat heb ik altijd een heel uh, belangrijk uh, ja. oordeel gevonden. En, ja. en, en die, die zendingsdrang, bedoel, waar, komt dat, waar komt dat vandaan? Ja, zendingsdrang. Uh, het is meer natuurlijk... Uh, als je zelf iets heel interessants hebt ontdekt... iets moois hebt ontdekt... dan, uh, ja, dan ga je dat aan, aan je vrienden, aan degene om wie je geeft... Uh, probeer je dat door te geven hoe je kunt... Uh, dat is wel zo. Ja, toen ik op een gegeven moment ontdekte dat inderdaad, uh, ja, nou ja, om het maar helemaal te zeggen, Jezus Christus in staat is om uh, ons leven hier en nu aanzienlijk interessanter en intenser te maken. Toen dacht ik wel van, in een omgeving waarin wij allemaal zitten, waar dat absoluut niet aan de orde is, zeg maar, dacht ik wel van, nou ja, misschien uh, kan ik mij daar wel voor inzetten dat dat uh, hmm. iets meer gebeurt. En u hebt dat ook in Rusland gedaan, in Siberië geloof ik zelfs, hè? Ja, want ik had dus Russisch gestudeerd in Leiden. Ja. En toen uh, hebben mijn, uh, mijn overste, zoals dat heet, hebben we dan gevraagd of ik zin had om uh, een aantal jaar naar, uh, naar Rusland te gaan. Ja. We hebben daar sinds uh, 1991 een huis in Siberië. En daar ben ik uh, twee jaar naartoe gegaan en toen drie jaar uh, naar Moskou. En hoe, en hoe reageerden de Russen daarop dan? Ja, de Russen <laughs> is een beetje lastig. Die kon het uh, waarschijnlijk niet zo heel veel schelen Maar, uh, maar de mensen uh, die ik daar heb leren kennen op de universiteit en, uh, en in de parochie... Uh, goed, die waren erg blij, zeker in Siberië, hè, met, uh, ja, met, met, met ons... Met, om, om over bepaalde dingen te kunnen spreken. Omgekeerd moet ik ook zeggen dat nog altijd, uh, de, vooral die tijd in Siberië... is voor mij uh, een periode geweest waarin ik uh, ja, misschien meer heb begrepen over mezelf... En over God ook en over nou ja, de belangrijke dingen. Dan dan dan waar dan ook. Dus je Bij, wordt daar echt geconfronteerd. Hoe hm. kwam dat? Omdat daar gewoon ook veel minder afleiding dan is of zo, of minder andere. Ja, je moet natuurlijk wel elke dag heel goed beseffen waarom ben ik hier. Anders anders ga je niet uh, duizenden kilometers van huis zitten in de kou. In de kou buiten. Hè, binnen is het uh, is het warm. Uh, maar ook omdat daar natuurlijk ja na alles wat er gebeurd is, de mensen hebben daar als het ware een soort uh, antenne voor wat belangrijk is. Uh, die wij misschien wel een beetje kwijt zijn. Ja. Dus juist vanwege de economische problemen enzovoort. Dus meer dan hier in Nederland. Dus laten we zeggen, het sendings... Want eigenlijk verricht u hier nu op dit moment in Nederland zendingswerk... als je het volgens de letter bekijkt. Ja, nou, ik heb altijd wel gezegd, ook, ook uh, toen ik inderdaad uh, in priester werd... Het, uh, gezegd van uh, ik, ik ga maar dan ook naartoe... maar ik voel me op de een of andere manier wel betrokken en uh, ja... Nou ja, verantwoordelijk zou je kunnen zeggen. Maar wel betrokken bij Nederland, ook, ook de, de situatie hier enigszins kennend. En toen hebben we dus uh, mijn overste op een gegeven moment gezegd... nou, je herhaalt dat regelmatig in verschillende omstandigheden. Dus dat zal wel, uh, het zal wel kloppen. En uh, uh, toen ben ik dus afgelopen juli inderdaad uh, uitgezonden... zoals dat dan heet, maar dan naar mijn eigen land. Nederland, ja. ja. En, ja. En, en als je dat vergelijkt met, met bijvoorbeeld de situatie in, in Siberië... het is hier lastiger dus... Nou, kijk, bijna alles is eenvoudiger. <laughs> uh, uh, behalve heel serieus met je eigen leven bezig zijn. <laughs> Om het even kort te zeggen. <laughs> dus uh, iedereen is heel, heel, heel hard bezig met heel veel belangrijke dingen... en maakt zich uh, zorgen over veel dingen. Uh, er komen al die schandalen dan nog eens een keer doorheen lopen. Er komen er schandalen bij... Um, uh, maar goed, dus inderdaad, zeg maar de zin van uh, ja, wat baat het je hele leven te winnen, uh, en je, uh, of de hele wereld te winnen, en je eigen leven te verliezen. En uh, wat, wat Jezus zegt, in het evangelie, die blijft actueel. Ja, ja. goed, nou uh, zit het er voor vandaag even op, of, of moet u nog meer dingen doen? Ja, ik heb dadelijk nog een. Uh, bruidspaar dat ik zaterdag ga trouwen... en waar we nu even in de Sint-Jan gaan kijken hoe, dat, hoe je moet lopen. Nou, en kijk, zo. Nou, ja. dat, is, dat is op zich een mooi klusje. En het, het lijkt me lekker koel cool in zo'n Sint-Jan ook. Ja, dat is absoluut waar. Ja, ja. Ha hartelijk dank dat u even ja. met ons wilde praten. Michiel Peters, priester en missionaris van de broederschap... van Sint-Carolus Baromeus, een congregatie... binnen de beweging van gemeenschap en bevrijding. De Werkweek. Deze week met Toftissen, directeur van kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeente... en fractievoorzitter GroenLinks in de Eerste Kamer. En hij is voorzitter van de commissie die over Tovik Dibi oordeelde... dat hij ongeschikt is als lijsttrekker voor GroenLinks. En dat leverde veel kritiek op. Als voorzitter reageerde hij daarop door te zeggen... dat de commissie gewoon haar werk heeft gedaan. Maar hoe beleefde de mens Toftissen afgelopen week? Op Tweede Pinksterdag zijn we thuis bij hem in... Uh... Uh, en uh, bij, uh, bij Tisse thuis dus, waar uh, die katholiek is opgevoed. En dat zie je ook uh, thuis. Je ziet daar sporen van in ieder geval. Okay, dit, is, dit, dit maakte dan mijn overgrootvader gewoon als een studie. stukje eikenhouden. Dat ging hij dan besnijden snijden in, in, in de vorm van een, van een jezus -corpus. En uh, ja, hier... Mijn... Christoffel. Dof is afgeleid van, van Christoffel. Christoffel is de stadspatroon van, van Roermond. En nou ja, goed, dit beeld is dan ook nog eens een keer door mijn overgrootvader gemaakt in gips. En dat staat hier inderdaad met, met enige trots. Ja, absoluut. Ja. Maar dan moet ik zeggen: ik heb niet zoveel meer van met, met, met kerken of met instituties. Ondanks het feit dat ik theologie gestudeerd heb. Nee, ik ben, ik ben eigenlijk kerkelijk actief geworden in de wijk waar, wij, waar ik ben opgegroeid hier in Roermond, Donderberg. Dat was in feite een hele saaie parochie met saaie zondagse bijeenkomsten... Uh, eind jaren 60 begin jaren 70. Toen hebben wij met een hele grote groep jongeren het initiatief genomen... tot oprichting van een jongerenkoor. Dat was de tijd van de zogenaamde beatmissen, de drumstel in de kerk. Wij brachten ook Pink Floyd mee de kerk. En Atom Hart Mother, weet ik nog goed. Toen gingen een heleboel kerkgangers die gingen de kerk uit om dat niet te horen. Nou Dat schuurde op een gegeven moment met, uh, met de pastoren toen de tijd te uh, Kaplaan. En dat heeft mij wel geradicaliseerd, moet ik zeggen... Dat, dat de kerk op zo'n manier ingreep... in de kerkelijke ontwikkelingen van onderop in de katholieke kerk in Nederland... dat uh, eerst die geloof in Rotterdam, later Gijzen in, in Roermond... waardoor er echt een kille rechtse wind op die kerk ging, ging, ging waaien. Maar vooral dat het gezag weer zo centraal werd neergezet. In die zin ben ik eigenlijk meer protestant-katholiek dan katholiek. Religie in de zin van godsgeloof... Uh, daar zet ik op dit moment voor mezelf nu een heel groot vraagteken bij... Nou, als ik ergens in geloof, dan geloof ik dat mensen de toekomst voor een heel groot gedeelte zelf kunnen bepalen. En, en van deze aarde een hemel op aarde kunnen maken. Uh, zondags ochtends of zondag tegen de avond uh, ga ik hardlopen. Probeer ik echt een uur, uh, een uur te rennen. En ik kwam hier als kind al. Er staat een kruisbeeld van mijn, uh, volgens mij mijn opa. Uh, en daar ging ik bij zitten, ging ik staren over het water. Kijk, dit is de eerste stroom die hier zit, dat is de Maas. Dat is gewoon de echte rivier en al het andere water wat je ziet. Dat is natuurlijk als gevolg van de ontgrondingen en ontgrindingen in jaren 60, 70, 80. Het is een ongelooflijk mooi landschap geworden met al dat water. Nou ja, de afgelopen weken, het zal je niet ontgaan zijn... is er ook bij GroenLinks wel het een en ander aan, aan stress geweest. Nou ben ik sowieso wel iemand die... Um, die makkelijk kan relativeren. Ik heb nog nooit echt een nacht slecht geslapen. Ik was, natuurlijk was en ben voorzitter van de kandidatencommissie. Um, en wij kregen nog wel een bak kritiek over ons heen. Uh, toen het echt persoonlijk werd, in de zin van dat je, dat je ik verwijt ik het er wel, er lag hilarisch erbij. Hoor. Ik bedoel, uh, deze man hoorde een Pyongyang thuis. Uh, hij heeft meer van een Noord-Koreaan dan van een Westerse-Democraat. Uh, ik heb ook echt heel erg moeten lachen, tegelijkertijd. Ja, mocht je wordt mocht je neergezet op een manier. dat Ik denk van ja, dit ben ik helemaal niet. Ik bedoel, mensen die me goed kennen, die weten ook dat ik zo niet ben. Dus dat stelt me dan ook alweer gerust. Maar ik vond het wel, wel kwetsend, ja. Het, is, het, is, het kwam wel aan. Uh, vooral omdat... Kijk, ik, ik, ik ben dan het boekbeeld van zo'n kandidatencommissie. Ik sta ook voor mijn mens. En wij werden eens neergezet als een stelletje technocraten of bureaucraten en, nou ja, ik heb één keer een interview afgegeven aan NLC, zoiets van, nou klaar. Maar ik kan daar heel makkelijk een streep onder zetten. Ik kan heel makkelijk de knop omzetten en zeggen van, oké, okay, we hebben nog met deze ongelooflijk goede commissie, zitten echt goede mensen in. We hebben nog heel veel nuttig en zinvol werk te doen. En we hebben een keurige opdracht van partijbestuur en van het ledencongres. En daar zijn we eigenlijk direct in dat al alweer mee doorgekomen. Of Tisse was dat thuis in Roermond. Reportage werd gemaakt door Maarten Blumen. Zometeen is het stand.nl. Nu eerst uh, het laatste nieuws. Radio 1, Het NOS-journaal. Bij de stranden is het minder druk dan gisteren. Veel badgassen zijn op de terugweg omdat het weer tegenvalt. Langs de kust van Noord-Holland en Zuid-Holland... en bij de Wadden hangt een smalle strook mist. Vanochtend werd aangeraden om met het openbaar vervoer naar het strand te gaan... in verband met de verwachte drukte. De NS had extra treinen ingezet.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 En de politie in Amsterdam heeft een schoonmaakster gered... die al twee dagen vast zat in een lift. De 31-jarige vrouw was zaterdag aan het werk in een advocatenkantoor. Ze was zaterdag aan het werk in het gebouw. Het lijkt erop dat de lift is stilkomen te staan... na een stroomstoring in het centrum van Amsterdam. De schoonmaakster had waarschijnlijk geen telefoon bij zich... en ook niets te eten of te drinken. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met haar. Dat waren de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Een flinke file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Na een ongeluk bij 1 Brugge zat daar 6 kilometer file. De linkerrijstok is tijdelijk dicht. Op de A9 Alkmaar-Amselveen, daar knapt het Raasdorp, 5 kilometer. En op de N9 is het ook druk, vanuit Den Helder naar Alkmaar... bij de afrit Egmond, 5 kilometer. Er staan sowieso files vanaf de kust... vanwege de tegenvallende strandveer eh, langs de westkust. Het is vooral te merken op de wegen vanuit Bloemendaal en Zandvoort. Maar ook op de N59, vanuit Zierikzee naar Rotterdam... loopt het vast bij Zierikzee. Op de A20 tenslotte, er was een ongeluk richting Gouda. De weg is wel weer vrij. Er staat nog een korte file tussen Schiedam en het Kleinpolderplein, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Op de feestdagen bespreken we in Stand.nl de stand van Nederland. In deze donkere crisistijd, waarin de miljoenen bezuinigingen ons om de oren vliegen... zouden we haast vergeten dat er ook nog lichtpuntjes zijn. Dat er ook veel dingen gewoon goed gaan in Nederland. Althans, in de ogen van onze gasten. En u mag zoals gebruikelijk natuurlijk ook zeggen of u ook vindt dat het dan goed gaat. Vandaag hebben we het over de natuur in Nederland. In het Lenteakkoord zijn veel bezuinigingen op de natuur in Nederland teruggedraaid. We gaan praten in Stand.nl over de stand van de natuur in Nederland. En dat doe ik met bioloog Midas Dekkers. Hartelijk welkom. Oh. Um, we beginnen altijd in Stand.nl met drie keuzes. Daar mag jullie mijn ja of nee op zeggen. Dan zometeen aan de hand van die stelling gaan we uitgebreid praten over de stand van het land. In dit geval over de natuur. Dit zijn die keuzes. Het Kunduz-akkoord is goed voor de natuur. Geen idee. Zou ik dan gewoon nee doen? Dat is makkelijk. In Nederland hebben wij genoeg natuur? Nee. Dat niet. En dat Henk Bleker op groene blaadjes valt, bewijs dat hij van natuur houdt? Nee. Nee. Goed. Uh, zometeen, uh, als gezegd, uitgebreid spreken over die uh, stelling. Uh, die is heel kort en krachtig en simpel ook. Het gaat goed met de natuur in Nederland. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. En zomest dat naar uh, 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u Twitter het eens en eens doet, dan met hekje Standpunt. Gaat goed met de natuur in de Nederland? Middagsdekkers, eens en eens. Uh, ja, ja, ik ben heel erg tevreden. Ik ben ook heel verbaasd dat er niet overal bij de Nederlandse natuurverenigingen vlaggen zijn uitgestoken uh, de laatste tijd. Want, uh, Toen de crisis begon. Uh, uh, nou, we, we hebben twee redenen om ontzettend blij te zijn. Uh, Eén gewone praktische reden, dat we voorlopig even geen last hebben van meneer Bleker... maar vooral een, een veel fundamentalistischer uh, reden... en dat is dat het uh, in onze ogen goed gaat met de economie... Dat wil zeggen dat de economie eindelijk krimpt. We al, al jaren U bedoelt in onze ogen de natuurliefhebber? Natuurlief? Ja. ja, al jarenlang zeuren uh, we erover. Uh, het rapport uh, van de Club van Rome het heet Grenzen aan de Groei. Later kregen we de kreet uh, Small is Beautiful. Uh, we hebben er altijd voor gepleit om uh, minder economische groei te hebben. We hebben economische groei altijd gezien... als de motor van de uh, milieu- en natuurlanden. En, en nou, nou, nou, nou krimpt het zaakje eindelijk. En in plaats van dat we nou juist om de meiboom heen gaan. Uh, nee hoor, klagen ze dat er uh, door de economische crisis de mensen minder geld hebben om lid te worden van hun organisaties. Ja, maar u zegt eigenlijk is de crisis goed voor uh, uiteindelijk voor het natuur, want dan, uh, want, ja, als er geen crisis is, dan is er geen economische uh, of als er, als er, nee, laat zeggen, als er geen crisis is, is er economische groei. Ja, bedrijven, uitstoten, noem het maar, dat is slecht voor de natuur, De definitie. De, de, de motor van uh, veel milieu- en natuurelende is het geloof in economische groei. Het rare is dat in ons land uh, zowel linkse mensen als rechtse mensen... domme mensen, slimme mensen, mannen, vrouwen, wie je het ook maar vraagt... iedereen denkt dat de economie pas goed gaat als die groeit. Nou, een, een, een kind van drie jaar kan je vertellen uh, dat bomen niet in de hemel groeien en waarom. Nee. Maar het gekke is dat als het kind van drie jaar later economie gaat studeren... dan leert ze deze wijsheid ogenblikkelijk weer af. En wat er is gebeurd, is het volgende. Uh, toen die milieuellende begon, toen had je uh, onheilsprofeten. Die zeiden, als we niet op onze schreden terugkeren... nou dan dondert de heleboel uh, in elkaar. En die hebben het verpest, zegt u eigenlijk. Nou ja, mensen houden niet van onheilsprofeten. Dus mensen luisteren tegenwoordig liever naar valse profeten. En valse profeten... Uh, die zeggen van, ja, neem natuurlijk... nee, economische groei en, en, en uh, ecologie... dat hoeft elkaar helemaal niet in de... nee, hoor, dat kan allemaal samen, hoor. Nee, natuurlijk Is, is dat economisch... Zo? Nou, per definitie is dat niet zo. Volgens want... mij zijn de hele politieke partijen op gebaseerd, toch? Op het, uh, op het uh, gebaseerd. Ja, ons, ons, het hele kapitalistische stelsel is er uh, op gebaseerd... en andere stelsels zijn er op het ogenblik niet. Behalve dan moeder natuur. Laat we even vaststellen dat moeder natuur die houdt het al drie miljard jaar lang vol. Zonder ooit één keertje gehaperd te hebben. En die stelsels van ons, die kapitalistische stelsels enzovoort... nou ja, dertig jaar, misschien driehonderd jaar... maar dan heb je het wel gehad. En allemaal met vallen en opstaan ja. en crisissen tussendoor. Maar goed, ik, ik, ik kan u volgen. Maar goed, nou zit je thuis en je bent net ontslagen... omdat, omdat er crisis is. Hè? Je bedrijf is op de fles, ik noem maar wat. Ja, dat, daar zit je dan. Uh, uh, ja, je kan in de natuur gaan wandelen. Dat is dan een voordeel misschien. Ik zei ook. Maar er moet wel op de plank. Ik zei ook niet dat de crisis goed was voor werknemers. <laughs> ik zei dat de crisis goed was voor, voor de, de natuur. natuur. Ja. En natuurlijk uiteindelijk, puntje bij paaltje, moeten we het allemaal op de lange duur we het van die natuur hebben. Maar het ja. vervelende is dus dat het korte termijnbelang dat wil altijd economische groei, uh, meer verdienen, brood op de plank. Maar, maar u zegt ook, het kan eigenlijk ook niet samen, zegt u. Want bedoel, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn dat je en economische groei bedrijvigheid creëert en tegelijkertijd ook nog eens een keer oog hebt... voor die natuur. Ah, ja, ja, er zijn wel meer dingen die mooi zouden zijn als ze samen zouden gaan. Maar dat is nou helemaal niet zo. Kan zo zit de wereld niet in elkaar. Nee, nee. Uh, we, we hebben dat Koendersakkoord. akkoord Ik weet niet of je het helemaal tot op de letteren gelezen hebt. Maar laten we zeggen de grote lijn is dat, dat, dat er een paar dingen teruggedraaid zijn. Hè? Maatregelen die het, het, het demissionaire kabinet... Uh, toen nog niet demissionair had uh, genomen. Uh, teruggedraaid Dus in dat akkoord. Uh, zelfs wat extra geld, geloof ik 200 miljoen. Is, ja. is dat nou goed dan of niet? Nou, dat hangt er natuurlijk helemaal maar vanaf waar je dat geld aan uitgeeft. Als je je vrouw extra huishoudgeld geeft... en ze koopt er allemaal bontjassen van, ja, dat schiet niet op. Nee. En bij de natuurbescherming zie je een soort gelijke neiging... Uh, dat ze van uh, het geld voor natuurbescherming een stelletje korhoenders gaan uh, beschermen. Die helemaal niet beschermd willen worden. Die, als ze hierheen gaat, ogenblikkelijk omvallen. Maar uh, je, zou, je zou met. met het, het gaat niet zozeer om de grootte van het bedrag als wel de intentie. Uh, we hadden zo'n prachtig plan. Laat ik ook eens positief zijn. Wel dat is een prachtig plan voor de ecologische hoofdstructuur. Dus het verbinden woord. van natuurgebieden nou, aan elkaar. Heel lelijk woord voor een, een prachtig plan. Al die natuurreservaten, dat zijn allemaal een soort met potplanten. En die moeten met elkaar verbonden worden. En dan heb je in plaats van een stelletje losse potplanten... heb je één natuurgebied. Echt een fantastisch plan. En iedereen is het erover eens. En we waren allemaal op de goede weg. Het was we was aan, heel aan elkaar weg, ja. aan het ja. plakken. Tot dat vervelende blekertje uh, als, een, als een vervelend kindje... in de klas, het uh, plan van iedereen probeerde onderuit te halen. Nou, dat vind je, daar hebben we even geen last van. Dus laten we als de sodemieterij dat geld wat er nu in ieder geval eventjes lijkt te zijn besteden, om als de sodemieter nog wat van die natuurgebieden aan elkaar te plakken. U, u bent ook best kritisch op GroenLinks, hè? Want, want die, die, die, die tamboerijnen, hoe heet het? Tamboureren? Wat is het woord eigenlijk? Uh. Tamboeren, volgens mij. <laughs> nou ja, hoe dan ook. Ze lopen er nogal mee te koop dat zij uh, een behoorlijke uh, positieve draai aan dat akkoord hebben kunnen geven. Met name dus voor, voor natuur en milieu. Ziet u dat ook zo? Nou ja, het GroenLinks... Ik, ik ben niet zo'n politiek dier hoor, maar uh, het GroenLinks heeft natuurlijk altijd nog de... Uh, goede naam van de ideologieën waaruit die partij ooit is uh, samengebakken. Uh, de, en de namen natuurlijk ook wel. Ze beweren groente zijn en ze beweren linkse zijn. Maar ze hebben, uh, ja, ze hebben gekozen voor de macht. En ze vinden de macht vinden ze toch belangrijker dan de groente of de linkste... En uh, ja, dat, ja, dat heet politiek. Ja, ja. Breek mij daar de ja. bed, maar niet over open. Nou, en, en nou ja, inderdaad, u hebt net ook al iets over, over Henk Bleken gezegd. De, de staatssecretaris die voorlopig nog verantwoordelijk is voor die, uh, voor die natuur en milieu. En u vindt u dus zich dat hij er een puinhoop van gemaakt heeft. Ik, maar dat, dat is een, een, een constatering. Tot mijn grote genoegen heeft hij zich er voornamelijk ook belachelijk mee gemaakt. En uh, ik ben er vrij sterk van overtuigd dat hij geen. Meer aan de natuurgrond uh, zal krijgen of het zal durven zetten. Een, een van zijn uh, maatregelen is om, om uh, de verantwoordelijkheid voor een groot gedeelte bij de gemeente neer te leggen. En u zegt ook dat is eigenlijk een hele ja, slechte dat beslissing. Is, dat is, dat is het, het, het ergste van het ergste. Want hoe, hoe, hoe dichter je bijkomt, dus hoe, hoe kleiner de clubjes waarbij je de verantwoording legt. Uh, hoe groter de kans is dat ze voor kortzichtigheid kiezen... in plaats van uh, beleid op de wat langere termijn. Uh, met name gemeenten zijn natuurlijk altijd... Uh, ja, die, die, hebben, die hebben gewoon uh, tekorten. En die tekorten die moeten worden aangevuld. Dus dan is dit een van de eerste posten waar geslapt wordt? een van de eerste dingen waar je in kan snoeien. Dat is uh, milieu en natuur natuurlijk. Dus u zegt dat hoort eigenlijk gewoon in Den Haag thuis. Die hebben een overal blik en nou, die kunnen zelfs, keuzes maken. Ik ben nog strenger dan dat. Ik, ik uh, denk met weemoed terug aan de tijd dat wij nog aan ruimtelijke ordening deden. Dat er echt in Den Haag uh, werd beslist... Van dat er bepaalde delen in Nederland drukker zouden worden... en bepaalde delen in Nederland stiller zouden worden. En nu er niemand meer, die het beslist. Eh, nou gebeurt het gewoon vanzelf. Uh, stel, uh, uh, er komt straks, nou, laten we zeggen, die Koenders-coalitie uh, krijgt straks een meerderheid en die gaan ook een regering vormen. Ze zeggen, Nou, uh, Middels, Dekkers, uh, Natuur en Milieu, is dat een mooie post als minister? En uh, op een onverhoopt moment zegt u, ah, Ik doe dat ook nog even. Wat, wat gaat u dan eigenlijk doen om het nog beter te maken? Nou, eerst in tranen uitbarsten, ja. uh, uitspijt van de beslissing die ik heb genomen... Ja, maar dan kan om, weer terug. Om, uh, om dit te doen. Uh, nou, het allerbelangrijkste lijkt mij om uh, het begrip krimp... Een positieve lading te geven. We leven in een wereld waarin de groei, groei, groei, groei, groei goed, goed, goed, goed goed is. En krimpt, krimpt, krimpt, krimpt, krim, krim, slecht, slecht, slecht, slecht, slecht is. Dus we moeten, als we nou eerst de eerste mensen nu maar duidelijk maken dat het, dat het heerlijk is dat er delen van Nederland zijn waar de bevolking krimpt en de economie krimpt. Zodat je daar tenminste nog op je gemak kunt afwachten tot de eerste windmolen voor de neus van je recreatieboerderijtje wordt neergezet. Ik ben toch bang dat ze niet gaan bellen, die politici. Die <laughs> vinden het niet zo'n handige boodschap. Mooi zo. Maar goed, ja, nee, precies. Dat, dat was ook de bedoeling, natuurlijk. En we, we zijn wel benieuwd hoe we onze luisteraars daarvan vinden. Ik, er wordt in ieder geval gereageerd op ons uh, forum. Je zegt iemand: ik ben toch tegen die stelling. Er verdwijnt nog steeds te veel natuur in Nederland ten gunste van snelwegen. laatste voorbeeld, de A4 bij Delft, die dwars door een prachtig natuurgebied komt te lopen. De natuur moet in Nederland altijd wijken voor het nieuwe gouden kalf, de economie. Maar ja, daarvan zegt u dus eigenlijk, dat moeten we inderdaad minder gewoon doen. Ja, maar dat, dat was dus steeds aan de hand. Maar je ziet dus steeds vaker dat de natuur soms wel eens een keertje niet hoeft te wijken. Al was het maar omdat ze gewoon geen geld hebben voor een nieuwe snelweg of een nieuw viaduct. Ja, uh, want, want kijk, ik snap de boodschap wel, maar uh, hoe realistisch is die anno 2012 in Nederland? Met inderdaad mensen die werkloos zijn. En, en ja, je wilt ook als land uh, hebben, we hebben enorme schuld als, als land ook, dus dat moet allemaal toch ingelopen worden. Ja, maar het, het, het milieuprobleem is nou eenmaal een gevolg van de welvaart. He? Het, het, toen het milieuprobleem werd uitgevonden in de jaren zestig, toen hadden ze het over dat de, doordat de welvaart zo was gestegen. Uh, kwam het welzijn in het gedrang. Dat, dat, dat waren de kreten uit die tijd. En die kreten die gelden in wezen natuurlijk nog steeds. De, het grootste deel van de natuur- en milieu wordt veroorzaakt... door een ongebreidelde groei... dat we elkaar van s ochtends vroeg tot s'avonds laat... allemaal ook een rotzooi aan het verkopen zijn... en menen dat het geld wat daarmee verdiend wordt... dat dat economische groei is en dat we daar gelukkig van worden. Maar straks heb je geen bos meer om in te wandelen... We gaan kijken wat onze luisterers vinden. U blijft bij mij zitten hier om de reacties mee te luisteren. En dan gaan we zo meteen daarop reageren. Het is een mooie dag, Tweede Pinkse dag. Veel mensen zijn toch ergens anders. Dat zien we ook uit de aantallen. Maar in ieder geval, er is toch door een paar honderd mensen gestemd op onze site. Dat is in ieder geval een mooie aftrap dan voor de discussie. Het gaat goed met de natuur in Nederland. 51% is het daarmee eens. 49% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik vind inderdaad dat het helemaal niet goed gaat met onze natuur. Dat het, ik ben het helemaal eens met, met Midas Dekker. Het is een ondergeschoven kind. Wij zijn natuur. We eten ervan. We leven erin. Geld is belangrijk, maar niet het belangrijkst. En uh, de machtselerslingen, zeker als het naar de gemeente gaat... ze uh, vinden nu al een industrieterrein belangrijker. Want dat levert geld op. En dan wordt er weer de laatste polder van Leiden bijvoorbeeld... aan opgeofferd, hoeft... Dat is dan nu tegengehouden, maar via, ik weet niet hoeveel uitspraken van de Raad van State, mm -hmm. ze blijven het proberen. Ja. Uh, u bent het eens met Middagsdekkers in ieder geval, uh, dank u heel wel. Heel erg. Uh, 0801101. het is een gratis nummer, dus uh, daar hoeft u het niet voor te laten. Bel maar gewoon, eens of oneens op die stelling, het gaat goed met de natuur in Nederland. Uh, hallo met wie? Met de heer Van Rest uit Den Helder, ik ben al wat ouder, met 84ste levensjaar, Middagsdekkers heeft gaat altijd, altijd tegen in ons natuurlijk denken. Uh, Is dat goed of fout, vindt u? Nee, ik sta helemaal achter hem. Okay. En, eh, eh, zelfs deskundige kop opent hij af en toe de ogen. Economische groei, kijk eens om je heen. Naar al die zwangere mannen die er rondlopen. En eigenlijk ook al <lacht> de zwangere kinderen. Ja, dus dat mag wel wat minder, zegt u. Ja, dat is economisch. Uh, ja, gooi. Ja. Anders krijg je toch niet zo'n buik. Ja, nee, zo is het. Nou, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiedag, u spreekt met Anis. Uh, uh, ik ben het ook oneens met de stelling. Ik vind dat de bomen, vooral uh, loofbomen, er uh, ielig uitzien. Het lijkt net alsof de naaldbomen er beter voor staan en beter tegen kunnen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de berken, bijvoorbeeld, die zien er uh, heel slecht bij, vind ik... Uh, de eikenbomen ook en de beuken. Ik ben benieuwd wat die gast ervan vindt. Ja. Zelf vind ik, als molukker uh, uit Oost-Indonesië, dat het uh, wel heel moeilijk is voor een modern industrieland als Nederland. Uh, om te kiezen tussen die gulden middenweg, tussen economische vooruitgang en. ja, uh, ja uh, de natuur. Ja, Midas Dekker zegt dat kan gewoon niet. Je moet gewoon het een of het ander kiezen. <laughs> Hij is wel hard hoor. Ja, zeker. Was hij maar minister. Ja, nou ja, dan weet ik trouwens ook niet of het land daar al beter van wordt. Maar goed, en dank u wel. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw, nu? ja. Ja, oké. Okay. Ik was zeg ik ben het helemaal eens met meneer Dekker. En uh, ja, ik vind ook, en er zijn veel te veel mensen in Nederland. En al die economie, daar komt de hele wereld op af. En zoals GroenLinks nu zit te kletsen. Met een meneer die helemaal niks weet van de natuur. Die alleen maar op de radio vertelt dat hij 120.000 per jaar verdient. Wie is dat dan? Die mensen moeten er allemaal uit. Wij moeten meer natuur hebben, dat we meer lucht krijgen. De hele wereld komt hier halen. Ja. Omdat wij zijn goede economie hebben. Wat hebben wij eraan? Ja, ja, dank u wel mevrouw. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. ik spreek met Ellen Otten. Ellen. Ja, ik ben helemaal eens met Miras Dekkers. Erg blij dat hij uh, dit zo laat zien. En ik hoop dat meer mensen hun ogen openen... en nu eens gaan leren wat werkelijk belangrijk is. En dat is niet het zoveelste mobieltje... en dan na drie maanden weer het nieuwste mobieltje. En een iPad en een tweede auto. En noem maar op, als ja. we daar gelukkig van worden. Maar laten we zeggen, een beetje aan het werk zijn met z'n allen. Dat is toch wel een mooi uh, gegeven. Want ik bedoel, we moeten allemaal, ja. uh, allemaal uh, brood op de plank hebben... En, en, en laten we zeggen, eten en onze kinderen ja. verzorgen. Uh, dat dus, is zo, maar dus, moeten dus, bedoel... al die kinderen dan allemaal als een jaar of tien zijn een mobieltje hebben. Nee, dat is, dat is, dat is Nee, wel. Precies, maar dat is wel de nieuwe insteek. Waar gaat het nu om? Puur leven is denk ik heel belangrijk. En uh, om dat te kunnen doen, ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar ik weet wel waar ik het over heb. Maar back to basic, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Weer goed voor jezelf leren zorgen, en daar heb je de natuur bij nodig. <lacht> He, de zuurstof waar wij nu... Mee ademen. We hebben maar zo weinig bossen in Nederland. Het is eigenlijk al veel te gek. En ik hoop dat doordat dit kabinet gevallen is, mensen hun ogen ook weer gaan openen... en gaan kijken naar wat werkelijk belangrijk ja. is. En ook weer een beetje solidair worden met elkaar. Ja. Mevrouw, Want het is allemaal individualisering, noem maar op. Zuinig gaan we die dit zuurstof. Dat is een van de punten die heel belangrijk ja. is, dus ik steun het van harte. Ik ze praat maar door tot twee uur. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met een voltaal. taal. Dag. Waarom hoor ik altijd over de natuur praten en nooit over de hoogte van het aantal mensen dat in dit land mag mogen wonen? Ga u gaan. Ik gang. kan dit nooit rijmen. Ik hoor altijd mijn geweldige verhalen over de natuur. Maar aan, aan alle kanten komen er ontzettend veel mensen dit land binnen. En dat kan ik nou nooit rijmen. Waarom hoor ik daar nooit wat over? Nou, ja, volgens mij hoort u daar genoeg over af en toe. Uh, Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met Blitz Rotterdam. Jammer dat u die mevrouw afgekapt hebt, want dat is de eerste intelligente opmerking die ik in de uitzending hoor. Ja, en wat dat betreft is het wel me ook teleur, want het, het hele probleem is niet de, de economische activiteit, nee, of dat er te veel auto's zijn, nee, er zijn te veel mensen. En dat was dus een hele rake op, op, opmerking van die mevrouw die hiervoor was. In 1950 waren er 2 miljard mensen op de, deze wereld, nu zijn er 7 miljard mensen. En in 2050 zijn er tegen de 10 miljard mensen op deze wereld. En geen enige groene organisatie durft tussen handen de wel aan te maken om te zeggen... Hoeveel groene, hoeveel groene voetafdrukken kan deze wereld dragen. En daar moet men zich eens over uitspreken. Ga, gaan we zo nog eens even voorleggen aan Mieters Dekkers. Ja. Um, Stam.nl, goeiemiddag. Oh, sorry, hij is, hij is weg. Stam.nl, goeiemiddag. Ook goeiemiddag, met Margriet Leusink. Dag, mevrouw. Um, ik, vind, ik ben het niet eens met de stelling... want ik vind dat de gemeenten op het ogenblik gigantisch bezuinigen... En heel veel op groen. Ik kan het voorbeeld uh, geven van hier Hengelo of Rijssel. Die gaat 8000 uh, bomen kappen in de toekomst. Alleen maar omdat ja, ze willen niet zoveel bomen op papier willen hebben staan. Mm -hmm. Daarbij hebben ze ontzettend veel struiken gekapt... En, en gewoon met de bulldozen eruit gehaald. En, en eenheidsworst aan planten ja. weer teruggezet. Kort en goed, u zegt eigenlijk. het gaat helemaal niet goed met de natuur. Zeker niet bij u in de buurt, zo te horen. Hier in de buurt niet in elk geval. Nee. Dank u wel. En, da en daarbij komt ook nog. dat um, veel migrantenmensen. gewoon hun voortuin leeg. komen allemaal stenen in. de achtertuin allemaal stenen. Zijn het alleen maar migrantenmensen die dat doen? Ja, heel veel. Ik nou, ken volgens mij echt heel veel Nederlanders die hun tuinen uh, van tegels gooien. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Ik dank u voor het bellen, mevrouw, want we zitten aan de tijd. En ik wil nog even terug naar Middelsdekkers. Want er zijn toch een paar dingen... Dank u wel. Er zijn toch een paar dingen genoemd. Het uh, pro probleem, zeggen veel mensen, is te veel mensen gewoon op deze wereld. Dat is ook een enorm probleem. En, en, en de mensen hebben ook gelijk dat het heel raar is... dat niemand zijn vingers eraan durft te branden. Want zo gauw als je zegt dat er te veel mensen in dit land zijn... dan. Wordt er al gauw gedacht dat je bedoelt... dat er te veel mensen ergens anders vandaan komen... en dat daar maar zijn einde dan, maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Uh, het, het, het zou fantastisch zijn... als het aantal mensen in Nederland het niet zou groeien... en dat heeft niks met immigratie of emigratie ja. te maken... Maar... Uh, ja, uh, mijn buurvrouw bijvoorbeeld... die uh, heeft uh, uh, van de week weer een kindje erbij gemaakt. En dan komt iedereen met bloemetjes aanzetten... om haar te feliciteren met de overbevolking. En wat, uh, wat doet de u wel Nou, ik, ik zeg natuurlijk... Ik, ik, kijk, als het kindje helemaal op de wereld is... zal ik het van harte verwelkomen. Maar we moeten natuurlijk de overbevolking... daar zouden we maatregelen tegen doen. Maar, maar, dus, dus maar, maar, maar er is een, een dubbel probleem. Uh, kijk, als het nou zo was dat... Als de wereldbevolking verdubbelt dat we dan een twee keer zo groot milieuprobleem hebben, dan is de zaak nog te overzien. Maar het probleem is dat elk van die mensen voor zich ook nog eens een keertje tienmaal zoveel energie verbruikt en tienmaal zoveel grondstoffen verbruikt als zijn vader of zijn opa of opa hebben gedaan, zodat het... Mm. Twee maal Dus ja. twintig maal Maar Dan komen we op een recht. ander punt wat veel mensen zeggen. De ene mevrouw verwoord het als back to basics. Hè. We willen te veel. Drie mobieltjes, twee auto's voor ja. de deur. Nou, noem het allemaal maar op. Als we dat eens wat terug zouden draaien, dan zou het een ja. mooi begin zijn. Misschien. Het is een kwestie van, kwestie van opvoeding. Als, als je kindertjes hebt en je kindje wil en een ijsje... en naar de bioscoop, uh, en een nieuwe Lego, dan zeggen wij: nee, Jantje, het is niet en, en, en. Het is of, of, of. En. Iemand zou dat ook eens een keertje tussen tegen ons ouders moeten zeggen. Ja. Nog even die discussie over die loofbomen en de naaldbomen. Die uh, loofbomen staan er heel slecht bij, zei die meneer. Oh, ik moest wel lachen, want de, de, hij noemde als eerste de berk en dat is bijna een determinatiekenmerk van berken dat ze er slecht uitzien. <lacht> Oké, okay, dus dat, dit is niet het groot probleem... dat we vandaag nog om 101 van Teletext moeten zetten, onze, De bomen in onze natuurgebieden uh, staan er heel redelijk bij. Oké, okay. uh, dank dat u hier naartoe kwam op Tweede Pinksterdag. Mieters Dekkers, bioloog. Uh, kijk even naar de laatste gegevens op onze site. Er zijn nou een paar honderd mensen gestemd, zei ik al. Er uh, is weinig veranderd in de percentages. Het is een beetje 50-50. Het gaat goed met de natuur in Nederland. U kunt de hele middag blijven stemmen. Radio aanhouden, want zo meteen twee is er. Dit is de dag met Elspet. Ja, wij gaan het hebben over uh, de toekomst van een winkel. Kom je nog wel eens in de winkel of doe je alles via internet? Nee, ik kom nog wel in de winkel. Oké, okay, nou, het is toch wel zo dat steeds meer mensen via internet allerlei dingen gaan bestellen. Uh, kleding, boeken, ook wel gewoon uh, eten. Dus de vraag is, blijft er nog wat over van de winkels? En uh, is het misschien ook niet wel heel erg verslavend om uh, achter internet uh, voortdurend... maar met één muisklik weer dat leuke jurkje of in jouw geval die mooie sportschoenen te kopen? Zitten we weer bij dat consumeren inderdaad. Ja. Het nou, gaat, uh, gaat feilloos door, zo meteen na tweeën. Elsbet, met uh, Dit is de Dag. Ik wens u een prettige Tweede Pinkse dag verder. Goeiedag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Dan kom je tot twee dingen: true painters. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Na een druk Pinkster weekend, vanavond te gast: burgers-zo-directeur Alex van Hoof. Maar wij hadden vroeger nou, tot mijn 18e hadden we ook altijd ja, jonge apen, jonge panthers, jonge leeuwtjes hadden we bij ons in huis. Dierentuindirecteur van Hoof over zijn familiebedrijf dat bijna 100 jaar oud is en over zijn inzet voor natuurbescherming. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.